Ik zag je heus wel lachen naar mijn vriend Al ga je met hem slaven, doe het dan maar in mijn bed Ik heb al maanden goed op je gelet Je kunt nu nog lachen Je bent aardig voor een ander, voor mij heb je geen tijd, maar jij sta...